maar waaraan minhouw, Ma baten. Zeg, Allah begaan wat de gruwelijkheden, de innerlijke en de uiterlijke verboden. wa isma, wal en om schraken bij te schraken bij Allah. Waar wa met zijn te te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 Verantwoordelijkheid. dat het met zich meebrengt dat je heel voorzichtig moet zijn en dat je altijd moet verifiëren Barakallahu liewalakum kil koranun adeem wa nafa'ani wa ayaakum ima fihi min al aayati wa dikil hakeem haqullu qaulihada wa stagfiruhu inna huwa al ghafoor raheem wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh